Met het NOS de Belgische koning Albert wil de komende 200.000 euro besparen. Dat melden diverse Belgische kranten. Het is nog niet duidelijk hoe Albert precies wil bezuinigen... ...door een deel van zijn toelage terug te storten... ...of door een deel van zijn uitgaven zelf te betalen. Vorige week werd bekend dat de toelages van de leden van het Koninklijk Huis... ...met 3% zouden stijgen, hoewel de Belgen moeten bezuinigen. Dat leidde tot veel kritiek. In 2010 betaalde koning Albert op eigen initiatief 600.000 euro uit eigen zak... ...voor onder meer renovaties. In Iran is een Amerikaan die ook de Iraanse nationaliteit heeft het dorp veroordeeld op beschuldiging van spionage voor de Verenigde Staten. Volgens Iran werkte de man Amir Hekmati voor de CIA. De aanklager zegt dat Hekmati training heeft gekregen op Amerikaanse basis in Irak en in Afghanistan. Hij zou in opdracht van de CIA bewijzen hebben gezocht om aan te tonen dat Iran achter terroristische activiteiten in het buitenland zit. Hekmati's vader is een Iraniër die woont in de staat Michigan. Die zegt dat zijn zoon in Iran was om zijn grootouders te bezoeken. Volkswagen heeft vorig jaar meer dan 8 miljoen auto's verkocht, waarmee Toyota is voorbij gestreefd. Topman Winterkorn van Volkswagen maakte in Detroit bekend dat er ruim 8,1 miljoen wagens verkocht zijn. Bijna een stijging van 14 Toyota verkocht bijna 8 miljoen auto's. General Motors heeft nog geen cijfers verstrekt, maar verwacht wordt dat het aantal verkopen boven de 9 miljoen ligt. Jarenlang verkocht Toyota het grootste aantal auto's. Air France KLM heeft in december vorig jaar 7,5% meer passagiers vervoerd dan in december 2010. Het bedrijf maakte daarbij wel een kanttekening. December 2010 was een slechte maand voor de luchtvaart. Veel vluchten vielen toen uit vanwege het winterse weer, zowel in Europa als Amerika. De bezettingsgraad van passagiersvluchten steeg bij Air France KLM met 1%. Er werd iets minder vracht vervoerd. Het weer bewolkt en af en toe wat regen of motregen, middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Morgen bewolking, ook af en toe wat zon, blijft droog en ook dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, bij Vinkeveen 3 kilometer. En op de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 De single van Everything by the Girl op de Zandvoorts Radio. En dat was Missing. Voor Zandvoort en de regio. Het is alweer bijna 10.04. Welkom bij het de derde en laatste van dit programma. Zandvoort op zaterdag. Ja, en wat hebben we voor u in het laatste uur? Natuurlijk, eh, rond de klok van half vijf, het dier van de week. En deze heet King, die luistert naar de naam King. En rond de klok van kwart vijf, het gedicht van de week. Nou, ik heb drie inzendingen gekregen Rob, dus jij mag nou meteen nog even een, een keuze maken uit een van deze drie. Verder uh, hebben we natuurlijk nog wat uh, sportnieuws, uh, we kijken uh, even bij het EK schaatsen, uh, we hebben golfnieuws uit Zuid-Afrika en uh, natuurlijk nog uh, heel veel muziek, dus ik zou genoeg reden om te blijven luisteren. Oké, okay, gaan we zeker doen tot aan 5 uur, tot aan een nieuwe aflevering van Entertainment for You bij CFM. Eerst weer door met de muziek uit de Eurobreakdown elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen. Hier is Adele. Als antwoord ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En als je digitaal kijkt kanaal 40. Lekker is zo'n uh, disco-klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. Terwijl de Roy Boys richting de ijsbaan gaan. Dan hebben we het natuurlijk over disco en ijs. Gaat zo dadelijk om vijf uh, uur beginnen. Gezellig Discofeest op de IJsbaan hier in Zolvoort. En alle kinderen zijn van harte welkom. De oudjes, moeten even wachten, want die komen ook aan de bus. vanaf 8 uh, uur gaat DJ Bert Koster voor, uh, voor de oudere, oudere kinderen draaien. De oudere kinderen. De oudere kinderen. Ja. Maar toen was het ook al een disco, hoor. Ja, hè? ja, zeker. ja in mijn tijd ook, hoor. Oh. Goed. Uh... Het golfseizoen is alweer begonnen En uh, allereerst een uh, verheugelijk feit uh, wat, wat, wat betreft de Nederlandse golfers Want vijf Nederlandse golfers Hebben de qualifying school in het Spaanse Girona Een startbewijs voor de Europese Tour Weten te bemachtigen De eis om een kaart te halen werd uiteindelijk be bepaald op Min 7 En dat betekende dat Reinier Sexton, min 8 Wil Besselink, min 8 Maarten Lafebe, min 7 Tim Sluiter, min 7 En Taco Remkes, min 7 Volgend seizoen Dat is dus nu, dit weekend uh, Op de Europese Tour spelen Joost Luiten en Robert-Jan en waren op basis van de prestaties in het afgelopen jaar al zeker van de toernooien op het hoogste niveau. Dus Nederland komt in 2012 dus uit met zeven spelers op de Europese Tour. Geweldig! Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Nou, en dan gaan we gelijk door naar Zuid-Afrika, want daar is het eerste toernooi nu aan de gang. Want alle Nederlandse golvers die meedoen aan het Afrika Open in East London... ...zijn erin geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde. Tim Sluiter doet het met 173 slagen, 9 onder par. Voorlopig het beste en staat op gedeelde 17e plaats. Hij noteerde vrijdag een omloop van 69 slagen. Taco Remkus kwam na een rondje van 70 slagen uit op 138 en is nu 24 e Ook Wil Besseling, 139 en Maarten Lefebvre 140 en Reinier Seksen 141 overleefden de kut. En mogen vandaag... De zaterdag de baan weer op bij het eerste toernooi in 2012 op de Europese Tour. Wij gaan ze volgen. Oké, okay, dat doen wij zeker Robert-Jan. Oeh, hebben we geen uh, melk vandaag? Nou, ja, daar gaat dit plaatje in ieder geval over. Hermes, Hummers. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the door. No milk today, it seems to come inside.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 Show with everything but you'll bring up Time flies; doesn't seem a minute Since the Deryland's ball had the chess bars in it. All change, don't you know the when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland or the Philippines? above the waistline sunshine Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I bet you watch. I would invite you, but the Queen's wheels would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night I'm back in the world, so I'm The bars and temples got their pussy. A little history. I can feel an angel sliding up to me We waren er drie achter elkaar bij Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse radio. Als laatste laatste horen je Jen Hammer en de Crockett's team. Een lekkere instrumentaal plaatje, net als deze eigenlijk. Het is half vijf, tijd voor het dier van de week. Ja, en vandaag hebben we het over King. King is een geweldige ex-kater van zes jaar jong. Hij doet zijn naam eer aan. Als een echte heerser beweegt hij zich over de kattenafdeling en geeft regelmatig een reprimande aan een brutale onderdaan. King is duidelijk heer en meester en duldt geen tegenspraak. Een huis voor hem alleen is dan ook de beste oplossing. Soort, soortgenootjes worden hordendol van hem. Deze koninklijke hoogheid is dol op aandacht en kriebeltjes. Maar ook het mensenvolk mag niet te vrijpostig worden. Dat wordt door King afgestraft met een lichte tik of soms een klein knoutje. Echter nooit gemeen, het is gewoon om zijn grens aan te geven. King is een echte charmeur en een lieverd als je zijn nukken eenmaal kent. Hij gaat er graag naar buiten om achter de vogeltjes aan te rennen. Dus een huis met een tuin is voor hem een vereiste. U plaats eh, of voor een troon in huis Kom dan snel eens op audiëntie bij King Dierentehuis Kennemerland, Keizersstraat 5 Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 Telefoon is te bereiken 571388 571388 En op internet www.dierentehuis Wie geeft King een troon? Oké, okay, nou we hebben een plaatje uitgekozen Pas wel een beetje bij King De King of Swing Hier zijn de Stray Cats de Sunforce Radio, met de King of Swing. Wel toepasselijk, hè? Deze week, die van de week, King. En dat is inderdaad een catch. Dus, ja, hoe toepasselijk kan je het krijgen? Zo, ja. Dat ik ook. Goed, we gaan over naar de ijsbaan. Daar gaat zo dadelijk beginnen de Disco on Ice Part 2. En aan de telefoon hebben we een van de DJ's, een van de Roy's. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag, Rob. Dit is Roy van Buringen, zou te horen. Oh, dat klopt, dat klopt. Oké, okay, oké. Okay. Goedemiddag, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren daar op de ijsbaan? Nou sowieso natuurlijk lekkere muziek voor de kinderen. Uh, dat is natuurlijk de nou, eerste twee uurtjes natuurlijk en dan uh, en daarna gaat uh, DJ Bert geloof ik uit mijn hoofd uh, draaien. En uh, ja, tijdens de kinderdisco uh, on IJs uh, zal er in ieder geval een, een, een danswedstrijd uh, plaats gaan vinden waar er ook een vakjury is. En uh, daar een leuke prijzen mee te winnen zijn. En natuurlijk de uh, lekkerste uh, kinderhits uh, worden gedraaid door duo uh, Roy. Ja, leuk is dat, hè? De, de, de Roy Boys hè, worden jullie al genoemd. Ja. En uh, is het al uh, lekker druk op uh, de ijsbaan? Ja, het begint lekker te uh, stromen. Is het te stromen al? Heel veel kinderen al. En, uh, oude natuurlijk ook, want die er daarna natuurlijk feesten. En uh, dat, uh, ja, denk ik dat het helemaal goed stond. Dus ik, ik verwacht wel weer een succes net tot uh, twee jaar geleden. Nou jongens, vanuit hier CFM DJ's van harte sterkte. En uh, veel plezier met de kinderen. En geweldig dat je nog even tijd had om in de uitzending te komen. Vanaf 8 uur draaien wij uh, live uh, vanaf de ijsbaan in ieder geval. Oké. Okay. Nou, uh, goed. Veel plezier vanaf 5 uur met de kinderdisco. En vanaf 8 uur voor de grotere uh, de kinderen. Heel veel plezier. Oké. Okay. Bedankt! Hoi, oh, hey, dat was Roy van Buringen. Ja, in de disco natuurlijk daar hè, bij de ijsbaan. Helemaal geweldig en uh, uiteraard uh, is iedereen van harte welkom. Hier is Stacey Leddesel en jump to the Beat dadelijk om vijf uur, dan barst het los in het centrum van Stalvoort, en we hebben het over disco en ijs, ja, dat gaat een feest worden daar, echt, absoluut en wij uh, gaan ook in de feeststemming met deze single van uh, Milo en uh, Drop the Pressure ja, het is uh, kwart voor vijf laat hem gaan doen, we gaan naar het uh, gedicht van de week ja. Ja, ja. een stichtelijk moment, uh, hij hè? komt er weer aan het gedicht van de week, wekelijks te horen bij CRM hier is Albert-Jan Vos Alles wat ik heb meegemaakt, heeft mij in het diepst geraakt. Al deed mijn hart telkens pijn, ik mag nu vrolijk zijn. Het geeft me de kracht als ik zeg, ik ben vrij, dus volg je weg. Niemand zit mij op de huid, dus sla ik mijn vleugels uit. Alle schuld en spijt zijn voltooid verleden tijd. Tegen wie ik heb gestreden, zijn schimmen in het verleden. Mijn schepen zijn voorgoed achter me verbrand De hulp is nu aangeland Roei met de riemen die ik heb De vloed is weg, het is nu eb Geniet van de aangebroken tijd Ik ben voorgoed bevrijd Ogen open, armen wijd Vaarwel verleden, ik ga de toekomst in Het leed is geleden, dit is een nieuw begin Ik kijk niet om naar wat ik achterlaat Vaarwel verleden ik hoop dat het in de toekomst beter gaat. Wekelijks te horen bij CFM Sanford het gedicht van de week. En dat was hem weer voor deze week. En heb jij ook een gedicht voor CFM? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar redactie.cfmsanford.nl Redactie at zfmstand.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht langs op de radio. Romeo, where voor Romeo. What's in her name? Be but sworn my love. And I'll no longer be a capital. Fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar? Yeah.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 Ssh, slaap, lekker. Slaap, slaap, lekker. slaap lekker Slaap lekker Slaap lekker Is wat ik zei tegen haken Slaap lekker dingen, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haken Slaap lekker, lekker dingen, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch Nee, toch Digidex op de Zandvoorts radio met Slaap. Lekker. Is het is inmiddels 10 voor 5 geworden. Dit is Zandvoort op zaterdag. Bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En daarna een, uh, de disco. Bloedje, nieuwe aflevering disco. van Entertainment for You. En de disco natuurlijk. Disco en huis hier in het centrum van Zonvoorts. Uh, uh, wat gaan je doen, uh, Entertainment for You, Eh uh, really? uh, nou, we gaan in ieder geval even bellen met uh, de winnaar van de Talent of the Voice ronde gisteren. Ja. En ik heb um, de, de voorspellingen voor het jaar 2012. Oké okay. Spannend Van een man die heeft uh, vorig jaar echt heel veel goed gehad Dus we gaan kijken of het dit jaar ook uh, Of het dit jaar ook Ik weet wordt. al één ja, toch geen 21 december hè 21 stond er, had hij niks over geschreven Oh gelukkig, ja, ik, gelukkig. Weet al een, ik weet al één trend hè volgend jaar of dit jaar TV is uit, radio is uit Ja, heb ik gelezen in Telegraaf Helemaal Kijk goed Kijk eens even Ja, daar zijn we blij mee Hebben jullie trouwens van de week die film uh, 2012 gezien? Ja, zo, zo, stel je zo, voor hè Nee, ik heb het niet gezien. Nee, dat nee, nou... Moet je maar even kijken. Ja, dan okay. kijken er heel anders aan. Ja, daar ga je heel anders uh, de komende maanden in, zeg maar. <lacht> nee, ja. Toch, Rudy? Ja, dat... Uh... Ja, dan ga je genieten, hoor. zit je nog meer in de kroeg, weet je. Hé, <lacht> <lacht> hey, we hebben de zin tot aan vijf uur. Zandvoort op zaterdag. En dit blijft toch zo'n geweldige plaats. Rudy, toch? Avicii. Avicii, ja. Natuurlijk van het Glazenhuis. Hier is Levels. Het ritme van Zandvoort wordt ook op internet.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 Eine Woche jede yeah. Nacht one day, one day, one auf dem Weg. Ich hab rauszugehen. Ja, das war als je begrijpt wat ik bedoel ik Oké, ah, oké okay, okay, Hans C Alweer het uh, ene laatste plaatje Wat betreft dit programma Albert Jan Ja, het zit er weer op maar Het zit er weer op na vijf, weer gezellig. Uur, na vijf uur hebben wij Entertainment for You En, en uiteraard uh, uh, Disco en Disco Ice. Ice Dus luisteraars, als u niet naar de ijsbaan gaat Blijf gewoon rustig aan uw radio gekluisterd Want Entertainment for You is absoluut ook het beluisteren waard En wij zijn er volgende week weer En wij zijn er volgende week weer En vrijdag ook nog En vrijdag ook nog, ja, met de top 100 hè. de top 100 Dat wordt een lange werkdag Jij oh, jij bent er niet Sorry, sorry. Oh ja, ik kan niet. jij, nee, jij, jij kan Sora niet. komt, is ook zo. <laughs> ja, Oké, okay. hey, tot volgende week en bedankt, voor het, week. En bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het luisteren. Doei. When you're chewing on gristle, da, grumble, Give a whistle. And help things turn out for the best.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 always look on the bright side. Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimmix, give me some drums. Yo, African people, unite.